Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen hebben vandaag afscheid genomen van Peter R. de Vries. Voor Theater Carré in Amsterdam stonden lange rijen. De wachttijd liep zelfs op tot drie uur. Ook deze mensen wilden hem een laatste eer bewijzen. Je voelt uh, warmte, de eerpatron van de mensen, zoveel mensen. Ik heb misschien een uur uh, gewacht, maar uh, ik zou het zeker doen. Ja, heel mooi om op die manier nog zo dicht mogelijk bij hem te staan. Ja, het is heel mooi om toch dicht bij hem te zijn, ook al is hij er niet meer. Maar ik krijg er bijna een brok in mijn keel van, maar... Hij is er in principe niet meer, maar in je gedachten, in je hart wel. Op dit moment sluiten de deuren van Carré. Morgen is de uitvaart van Peter Hedevries in Besloten Kring. De familie heeft via een boodschap in RTL Boulevard aan alle mensen die vandaag naar Carré zijn gekomen om hem te herdenken bedankt. Ze noemen de massale opkomst hartverwarmend. Het lachgasverbod dat in ruim de helft van de gemeente geldt, maakt in de praktijk weinig uit. NOS Stories kwam er na gesprekken met handelaren, gebruikers en onderzoekers achter dat het spul nog steeds hartstikke populair is. Koeriers vertellen dat ze nog volop bestellingen krijgen en dat jongeren nu vaker een hele tank bestellen. Zeker 800 mensen in Oeganda hebben een prik gekregen met een nep-coronavaccin. In de vaccins zat water. Er zijn twee verpleegkundigen opgepakt. Eén arts is nog op de vlucht. Volgens de gezondheidsdienst in Oeganda wilden drie geld verdienen met de nep-vaccins. En de finale van het EK voetbal is anderhalve week geleden, maar vanavond begint de eerste Nederlandse club alweer aan een nieuw seizoen. PSV speelt in de voorronde van de Champions League tegen Galatasaray uit Turkije. Aanvoerder Marco van Ginkel vindt het een sterke tegenstander. Uh, ervaren ploeg, ja, wat, wat oudere jongens die ook veel ervaring hebben al, uh, op hoog niveau. Goede spelers, dus uh, ja, dat is moeilijk om te zeggen. Joh. Ik denk 50-50, uh, maar uh, we zullen zien. De wedstrijd begint over een uur. Volgende week moet PSV dan nog uit in Turkije. Het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Morgen in het zuiden flink wat zon. In het noorden is het bewolkt. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat één file in Noord-Holland op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor de afrit Haarlem-Zuid heb je vijf minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Deze week met Dick van Duin en Pim Groof.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 Toen mm -hmm. V haar eerste album uitbracht, uh, Sound on Sound, 80, What? 81. 80, ja. Ja, ja. ja 81 kwam die uit. Ja, ja. ja, zoiets. Nou, en sindsdien ben je niet meer uh, weg te denken uit het Nederlandse uh, muzieklandschap. De meeste <laughs> mensen zullen je wel kennen van, uh, ja, en daar word je waarschijnlijk iedere keer mee geconfronteerd. Het nummer Christmas was a friend of mine.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 Dan de meeste uh, rechthorengestaan uh, westerse muziek mm -hmm. uit Europa. Wij tellen tot vier en uh, wij hebben een echte vierkante Klopt, ja, op de twee in de vier? Ja, Bij een bossa -nova is, gaat het per twee maten en je hebt een accent op de drie. En het, het is uh, met een pandero: dat rolt als een soort ei. Dat is een hele andere sfeer. Ja, ja. Ja, ik, ik vond dat geweldig. Ja. <laughs>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 Uh, die, die, die, die plaat met die open mond. Was dat Magna Carta, Of was het. Nee, King Crimson. King dat Crimson. Is King Crimson. Ja, in de Court of the oh, Crimson. Oh my King. god, wat een enge moes hoes was ja. ja. of, of eindeloos naar Umagouma, waar die jongens zo achter elkaar als maar in een andere ja, foto ja. zaten. Of, met al die spullen. De tekeningen van ja, uh, Yes. Ja. Of, of die ja. rare Roger ja, van Dean. Roger Dean, die, ja. die zulke rare gedraaide bomen tekende. Ja. Maar ook uh, de fankunst die er ontstond na de Beatles. Uh, met van Alan Aldridge, die bracht een uh, tweetal boeken uit met illustrated lyrics van de Beatles. En daar, daar verloor ik me ook oh. in. Dacht ik: Oh, wat leuk als ik groot ben, dan moet ook. Ja, ik ook. Oh, okay. ja, yeah. ja. ja. ja.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 Eindigdagavond, assim com você perto de mim até Eindigdagavond,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 <laughs> Oeh, Dat een beetje. Zing een liedje van Melanie, je lijkt zo op haar. Hey, maar ik vind Melanie zo, niet zo leuk. Ja, nee, nou, doe het nou, maar. Nou, oké. Okay. My name is Alexander Beetle, bla bla bla. Uh, maar die, uh, die dat, dat vond men interessant op het Nederlands. En ik, ik uh, kwam bij dat bandje. En, ja, ik mocht wasbord spelen, meezingen en zo. Ik vond het heel leuk om in een bandje wassbord te zitten. Wasboord spelen ook, ja? Ja, wasboord. Nou ja, weet ja, je wel. Ja. Een Gewoon met meedoen. Een, met een lange rok, dan geef je geen gitaar in de hand. Maar ik speelde wel, <laughs> ik speelde wel vrij aardig gitaar. Dus in de kortste keren mocht ik ook gitaar meespelen. <laughs>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 Met een interessant verleden als gevangenisarts. Nou goed, ik wijd uit, maar zo'n ja. bevlogen gevangenis. man. Gevangenis? Ja, ja gevangenisdirecteur eh, niet directeur, arts. arts. Ja, ja. En ja. Uh, asielzoekersarts en dat soort Dan kom je op ja, een heel wonderlijk snijvlak in de in de samenleving terecht. Ja. Waarbij ja. je ook zieke mensen tegenkomt natuurlijk. En ja, dan, dan, dan, dan, dan dat, dat legt wel en het bloot aan de zenuwen. En,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 Ja, maar ook nog een stukje terug, want je, je bent al bij de... Ja. Wat was je eerste plaat? Dat vind ik altijd wel interessant. De ja. eerste ja, plaat? Ja, die je kocht of zo? Die ik kocht of die ik kreeg. want ik, ik probeerde een plaat te kopen, toen was ik negen. Uh, ik, had, uh, ik wist dat wat een singeltje kostte. Ja. En uh, dat had ik bij elkaar. En ik liep de platenwinkel binnen, de hoofdwinkel, op de, de, de Straatweg. Ik weet niet meer precies. En uh, er stond een meneer zo een beetje gemelijk te kijken naar zo'n schoolkind dat naar binnen kwam. <laughs> Negen en, jaar. Ja, precies. Ja. En ik zei: Ik wil een plaatje. En ik weet niet precies hoe het heet. Maar het gaat ongeveer zeer. Oeh, baby love. <laughs> maar, en die man zei: Nou, dat weet ik niet hoor. Dus uh, dat eerste plaatje is er niet gekomen. Ja, precies. Dat is, uh, ja. dat is niet gelukt. Ja, ik heb niet op Maar wat ik echt.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 naar de, de, de platenwinkel. En luisterde hem daar helemaal af. Want dat ja, mocht. Tuurlijk, ja. En dan hem toen opgetogen mee naar huis. Ja, ja dat, dat ja. was echt... Van die hokjes, maar ja, wat ja. was dat? Ja, dat was ook zo'n fijne... volkomen ja. ondergedompeld raken... in, in ja, als je ja, ja. ja. Laten we wel wezen. De Beatles hadden natuurlijk steun... van een van de meest getalenteerde arrangeurs in, ja, in, in Engeland. In ja. Engeland. Ja, ja. ja, precies. Die daar... Uh, zware stukjes heeft neergezet. Ongelooflijk. Ja. Dus ja. Ja, Zoe yeah, so like. is ook zo'n voorbeeld natuurlijk. Hè, ja, dat hij ja, ja. twee stukjes aan elkaar geplakt heeft. Ja, ja, ja precies. Maar het, ja, het gebruik van de techniek is, is natuurlijk daar wel gestart binnen de popmuziek. Ja, het, ja, het, het, het knoeien met. Ja. Van Geoff Emmerich ook. Ja, de, zeker. Ja. Die, maar het, ook het, het, het versnellen van een stem. Als, als John Lennon het niet fijn vond klinken of zo.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 Ja, wat horen we nog over 200 jaar? Hè? Henk Korn ja. van Henk... Hallo Venrij hebben we recent oh, ook oké, okay. ja, Wat horen we over 200 jaar? Ja. Nou ja, ja zeker. Uh, de Beatles, Zappa denk ik iets minder. Want het was die... toppical en, en ja. moeilijke muziek ook. Huh? Soms wel, ja. Uh, maar, maar de Beatles, ja, die wel. En Bach bijvoorbeeld of zo? Ja, die we ja. nog wel lekker. Hè? Ja. Dat denk ik zeker. Ja. Bach is de uitvinder van uh, laat ik zeggen, het perfect geslepen kristal. Ja. Als je muziek als zoiets ziet. Kunnen we door naar Amsterdam? <lacht> naar de Gerard ja, door naar Amsterdam. Dat was natuurlijk een roerige ja. tijd ook. De, de punk was er, de, de ja. kraken. Punk en kraken en uh, mensen met soort ge, ge, geverfde mondjes en, en oogjes. En oh, overal ja. ja. overal veiligheidsspelden. Ja, dat was ja. wat.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 Ja, Zodat ik al die flauwekul die ik zat te bedenken kon opnemen. En dat, uh, dat... flauwekul? Ja, heerlijk. Gewoon, uh, gewoon, je begint, los, je ja? begint gewoon. En er is niemand die zegt dat, dat, dat het niet deugt. Dat dus niet. je, je, en je deed alles in je, je eentje ook? Ja, natuurlijk. Ja, ik had, ja, natuurlijk? Ja, nee, je... ik, had, ik had die Revox en dan kon je heen en weer. Ja. Dat had ik dus weer geleerd van Bob Tuerman, mijn grote mentor, vriend van mijn broer. Hij zat op het conservatorium en deed fantastische dingen.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 terug kon spoelen en dan datzelfde spoor kon laten klinken in je koptelefoon... terwijl je iets nieuws opnam. Nou, ja, op die ja. manier heen en weer Tweede en heen en weer en ja. heen en weer. Ja, ja. En uiteindelijk had je iets wat barsten van de ruis... maar je had wel een uh, compleet koor. Sound on sound. Ja, sound on yeah. yeah. yeah. ruis, ja, yeah. precies. Yeah. I'll have to go and say goodbye to the happiness. I knew when we were in love. I'm no.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 Fitusplaten, hoor mij. Maar oude platen die gewoon op band zijn opgenomen, hoor je foutjes. En dat is leuk. Stilly Den zelfs, de perfectie zelf. Die hebben foutjes van een koortje dat te laat wordt weggetrokken. of een dat soort dingetjes, weet je wel. Ja, dat is leuk. Moet je wel heel hard luisteren, dat wel. Maar je was lekker aan het opnemen zelf in die periode. Ja, ik was een beetje aan het prutsen.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 de, ik Thielman weet het niet Brothers. precies. Of de Tilman Brothers. Ja, ja. die slaggen ja, ja. ze, zeker, Ja, zeker. Of swaten, Of ja. misschien Johnny ja. and Jones. Uh, of het XZ trio Komt het, X het, het X -Z trio? Ja. Dat, uh, dat nee, XZ. Ja. XZ oh. trio ja. uit Rotterdam. Rotterdam. Uh, Jazzy. Met zijn ja, jaren 50, Maar wel ontzettend goed. Ja, heel... Uh, een vibrafoon en een bas en een drums. Ik geloof dat de, de Ja, dan dame... was het nog geen popmuziek denk ik, hè? Of, nou, was het, muziek, het was jazz, ja. maar het was wel populair. Ik bedoel, het viel niet onder, laat ik zeggen... serieuze uh, orkestmuziek ja, okay. of dat ja. soort dingen. En de, in die dagen was de radio natuurlijk heel streng. En het popmuziek ze was heel streng. Ja, heel streng, heel streng. Ja, daar ja. hebben we geen last meer van. Nee. Ik bedoel, iedereen streamt. Nou, Toen kreeg je piratenzenders natuurlijk. Ja, en de piratenzenders, <laughs> ja. Ja, ja. En zo is ZSM Radio ook begonnen. Ook als een piratenzender. Ja, ja logisch. Het, het, het barst, de, de, de, wat zal ik zeggen? De cultuur barstte uit zijn vroeger voor een bepaalde leeftijdscategorie. Die ja. niet werd bediend vanuit Hilversum. Ja, wat wil je? Dan krijg je piraten. Logisch.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 Uh, hallo, wat dat voor jongeren? Geef en Hermine en dan even later de Rolling Stones. Wat een rare... <laughs> uh, hoe hoe <laughs> werkt dat? Hoe zit combinatie, ja, ja, ja. Maar ja, er kwamen uh, ineens ja, van dus die zwaar. hippe cats. Dat dus, uh, ja. Alfred Lagarde en... Uh, weet je wel, die... die ja, natuurlijk. Die, ja, Altje Bouwman. Bouwman, ja. Lex van der Groot. Lex Harding. Ja, ja, ja.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 Ik zal niet zeggen universum, maar radiostations. Allemaal op niches gericht uh, ja. ja, natuurlijk. Ja, hè? Maar geen, geen woord erna nou over, over uh, Radio 3. Want die doen goed werk. Die, die, hebben, die hebben nog steeds leuke dingen. Maar de, de commerciële ofzo, daar kan ik echt niet naar luisteren. Ik word echt helemaal... Ja. Ja. Maar de alternatieven... Ja, je hebt Kink FM is weer terug. Ja, Ping weer radio, is dat zo. Joh, uh, ja. gek. Ja. Ja. ja, En die zitten echt in het meer alternatieve, ja. uh, Maar ja. ook de, de, de, de, de... Maar je de... kunt nu met een computer... Naar de hele wereld luisteren. Ik luister graag naar VIP in Frankrijk of CKUA in Canada. Dat zijn superleuke radiostations en met echt een hele leuke keuze en mogen ze zelf doen. Maar wat jij laatst zei, Dick, dat is ook terecht. Er is eigenlijk zoveel muziek. Hoe haal je de goede muziek eruit? Dat is erg moeilijk. Er is te veel. Nee, Ik ben altijd opgetogen als ik weer ineens iets ontdek. Ja. So, Iron Wine. Ik had nog nooit van die man gehoord. Collectico en Kalexico, Iron Wine. Ja. Fantastisch. Ja, dat, dat kom je al niet eens tegen. Nee. Of, en van daaruit kun je weer nieuwe andere dingen de Giant de Sand is dan ja, weer... Precies. Ja, ja nee, geld. Ik bedoel ja. maar. Dat, dat is dus een scene. Die had, ja, dat had ik nog eerder niet. Nee, uh, nee. Dat zit dan in Noord-Carolina. Of god dat weet wat. Dus. En, uh, of, of The Punch Brothers...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 we zijn ons cirkeltje ook kwijt van school. waar, iedereen, waar, waar je wist van oh ja, die, die weet, die weet van dat. Die zit helemaal in de alternatieve. Uh, ja. ja. Die is van de En die is van de, ja. van de ja. blues en die weet ja. daar alles van. Dat was natuurlijk ook heel gaaf. Ja. Dat je dan met iemand stond ja. te praten. Ja. Hey, heb je die nieuwste plaat al gehoord van? Uh, weet ik veel softmachine. Ja. Oh, wow. Of dan liep iemand met ja. een pukkel met uh, Led Zeppelin erop. Of wat voor ja, je? Ja, precies. Alles, oké, lijnlijk. Ja. ja, dat is waar. <laughs> maar, maar Spotify en, en alle streamdiensten... die zijn natuurlijk uh, van onschatbare waarde... voor het zoeken naar een bepaalde niche. Ja. Ja. Alleen als je niet van, van uh, R&B... wat tegenwoordig dan R&B heet... of, of van, van, van dance uh, houdt... ja dan weet ik ja, het ook niet. Maar er, er, zijn, er is dus... Zo, ja. over rap, ja. ja. Maar, maar er is rap die fantastisch ja. is. Er is rap. Dus voor de luisteraar is het heel ja. goed. Maar voor de muzikant is het slecht, denk ik, hè?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 She brought the sugar and the mint She brought the sugar and the mint And he brought the whiskey Asked for my blessing Yes sir, I know she.